Twee acties van Amerikaanse commando's gisteren in Libië en eentje in Somalië. In Libië is een Al-Qaeda-leider opgepakt... die betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades... in Kenia en Tanzania in 1998. En in Somalië is een poging gedaan een leider van Al-Shabaab op te pakken. Hij zou achter de gijzeling in het winkelcentrum van Nairobi zitten. Aan de telefoon Edwin Bakker, directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee acties in één dag. Is dat toeval?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 Rond laten lopen. Ja, hij wordt um, volgens de Verenigde Staten buiten Libië vastgehouden. Waar zou hij kunnen zitten? Ja, als ze hem snel weg willen hebben en op eigen grondgebied willen houden... en bijvoorbeeld niet naar een NAVO-baas in Italië... dan uh, is er de optie van uh, de Amerikaanse vloot die in de buurt van uh, Syrië vaart. Dus ze zouden hem naar een vliegtuigschip hebben kunnen brengen. Ja, en, en dan, wat, wat gebeurt er dan met hem? Wordt hij naar Guantanamo gebracht? Of? Nou, die kans is niet zo groot natuurlijk. Barack Obama, Guantanamo wil sluiten uh, en dat ook niet snel zal doen. Hij is bovendien al uh, heel lang geleden aangeklaagd in New York voor uh, zijn daden. Dus ik denk dat hij uh, uiteindelijk naar Amerika gaat en hopelijk daar bijvoorbeeld in New York berecht wordt. Ja, dat was die actie in Libië. Dan had, was er nog ook een actie uh, in Somalië tegen een leider van Al-Shabaab. Die is mislukt. Uh, die commando's kregen veel tegenstand. De bewakers begonnen te schieten. W waarom schoten de Amerikanen niet terug? Nou, ze hebben teruggeschoten. En volgens het Pentagon, die overigens heel weinig informatie geeft... zouden er een aantal al Shabaab-leden zijn uitgeschakeld. Maar eigenlijk hebben ze helemaal geen informatie. Nou ja, deze actie moest snel en, en, en, uh, en zonder uh, in ieder geval verlies van eigen kant lukken. Omdat acties van Amerikanen in Somalië... Ja, allemaal plaatsvinden tegen de achtergrond van een grote mislukte actie... Ook bekend van de film Black Hawk Down, waarbij Amerikaanse soldaten om zijn gekomen. Dus het lag heel gevoelig, dit moest slagen. En bij tegenstand zijn ze kennelijk snel weer, hebben zich snel weer teruggetrokken. Goed, dank voor uw toelichting. Edwin Bakker, directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme.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 De Duitse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zijn in Noord-Afghanistan om het kamp Kunduz aan de Afghaanse veiligheidsdiensten over te dragen. Daarmee eindigt aan het einde van de maand na tien jaar de inzet van Duitse militairen in de regio. Zijn er zijn nog ongeveer 4000 Duitse militairen in Afghanistan. In juni namen de Afghaanse strijdkrachten de veiligheidstaken in het land formeel over van de door de NAVO geleide internationale troepenmacht. Sindsdien trekken buitenlandse militairen zich geleidelijk terug. In 2014 moet de aftocht voltooid zijn. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De gevallen partijleider van 50PLUS Henk Krol deed vanochtend voor het eerst zelf zijn verhaal op tv bij WNL op zondag. Vrijdagochtend vroeg trad hij af na aanleiding van een onthulling van de volkskrant. Krol had jarenlang bij de G-krant geen pensioenpremie afgedragen voor sommige werknemers. Besluit om op te stappen, nam Krol heel snel. Toen ik het stuk las, s'nachts om drie uur, heb ik om vijf minuten over, drie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 kunnen ook niet. En op het moment dat ik het wel wist, zijn we meteen rond die tafel gaan zitten en hebben we gezegd: wat gaan we doen? Een brieven van pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden die hem moesten waarschuwen, hebben hem nooit bereikt, zegt Kool. Die heb ik nooit onder ogen gekregen, want ik was natuurlijk, nee, die heb ik echt nooit onder ogen. Maar gekregen. wel nog wel verantwoordelijk als baas van die BV. Dat hoor je mij ook niet zeggen dat ik die verantwoordelijkheid wegga, maar ik heb die brieven nooit onder ogen gekregen die werden, zoals veel meer dingen, en met de beste bedoelingen. Door de secretaresse weggemoffeld in een onderste la. Want nou, dacht, ik dat moet is, de, toch, dat is, is dat niet een hele makkelijke oplossing? Nee, door de secretaresse is... weggemoffeld? Ja, ik wou dat ze het niet gedaan had. Ton Heerts, de vakbondsbestuurder die ook bij WNL op de bank zat... vindt dat Kool wel makkelijk de schuld afschuift. Natuurlijk is het verplicht. Dus ik, ik vind het ook iets te makkelijk om te zeggen... nee, dat moeten anderen doen en allemaal andere adviseurs. Ik begrijp het wel, maar de eindverantwoordelijkheid van werkgever... Ligt 100%. Ook, wel, wel, die ligt toch daar wel. En in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is 50 plus de grote verliezer. Vorige week stond de oudere partij nog op tien zetels, vandaag op vijf. Het nieuws over Henk Krol heeft de partij dus geen goed gedaan. En natuurlijk zal het een enorme herstelperiode vergen voordat iedereen weer vertrouwen heeft. Maar dat ouderen worden achtergesteld en dat ouderen juist een enorme boost aan de economie zouden kunnen geven. Daar ben ik van overtuigd en die ouderen verdienen een goede vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Het CDA is in de peiling van de hond voor het eerst in jaren weer groter dan de VVD. Het CDA zo'n 19 zetels krijgen, de VVD 18. De PVDA zat in de peilingen op 11, 1 meer dan vorige week. Maandag gaan bijna alle burgerambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Defensie weer aan het werk. Vorige week dinsdag werden veel overheidsdiensten in de VS stilgelegd... vanwege een ruzie over de federale begroting. Daardoor zitten ongeveer 800.000 ambtenaren zonder loon thuis.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 Veel clubs uit de top van de eredivisie komen vandaag in actie. Om half 1 begint in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Utrecht. En die Houtkamp. Ja, Utrecht is een angstgegner voor Ajax. Zijn er nog verrassingen in de opstellingen? Ja, angst zeker, zeker. Want de laatste zes eredivisie-duels... heeft Ajax niet meer gewonnen van FC Utrecht. En dan ook nog wat problemen. Bojan, Duarte en Moisander geblesseerd. Mike van der Hoorn, ex-FC Utrecht in de basis. En Davy Klaassen ook in de basis bij Ajax. Serrero bijvoorbeeld op de bank. Boyders op de bank. Uh, dat zijn uh, de belangrijkste zaken bij Ajax, bij FC Utrecht. Een belangrijke man. Cedric van der Gun, ex-Ajax in de basis. En Moelenga zit op de bank. En ook Utrecht heeft problemen. Willem Jansen, Duplan en Sarota zijn geblesseerd. Dankjewel, Andy. In de Formule 1 is de Grand Prix van Korea gereden. Een gereden. Louis Dekker, hij heeft weer gewonnen. Sebastian Wettel is hij uh, ondertussen al wereldkampioen. Je zou het denken. Je zou het denken. Acht van de veertien heeft hij er gewonnen dit jaar. Het is nog niet zover. Maar het is een pure formaliteit. Voorsprong, 77 punten. Dat zeg je misschien nog niks. Maar feitelijk, hij kan de komende drie races vakantie nemen. Dan terugkomen in de laatste twee races. Staat hij nog steeds bovenaan? Het enige nadeel is, hij gaat niet op vakantie. Volgende week Grand Prix Japan. Dan zal hij denk ik nog net niet redden. Maar de race daarop is het zo ver hoor ja, is het nog wel leuk om te kijken dan? Nee, het wordt, het wordt saai. En we hebben echt best wel een boeiende race gehad vanochtend. Als je kijkt naar de plekken 2 tot en met 22. Want die eerste plek is onbereikbaar. Dat is al vier races op, op rij zo. Vettel is ongenaakbaar. Daar moet je natuurlijk eigenlijk ook van kunnen genieten. Zoveel overmacht. Maar dat doen we niet. Want we willen spanning. En dan kun je wel zeggen... Ja, Raikkonen wordt knap tweede. Grosjean wordt derde. Ja, feit is. Alonso is de enige die nog een beetje kans had op kampioenschap. Die wordt kansloos zesde vandaag. Iedereen is met zijn gedachten in 2014. Iedereen is bezig met volgend jaar. Ja, we hebben nog vijf races te gaan. Maar eigenlijk doet het er niet meer toe. Want we weten ook hoe het gaat aflopen. En uh, ja, nou ja, je zou bijna zeggen... laat het maar snel eindigen dit seizoen. Want het is allemaal heel knap. Maar boeiend is het niet meer. Ja, en dan altijd even de laatste vragen bij de Formule 1. Hoe deed de Nederlander, Guido van der Garnet? Ja, die, die is vijftiende geworden. En daar kun je kort over zijn. Dat is een redelijk optimaal resultaat. Hij was ook snel maar hij heeft wel een straf gehad... omdat hij iets te agressief was in de beginfase. Hij heeft een concurrent niet van de baan getikt... maar wel te weinig ruimte gegeven. Dus misschien had er nog iets meer in gezeten... maar dan nog vijftiende of veertiende. Het blijft kruimelwerk, het levert geen punt op. Ook Van der Garde doet er goed aan om te denken aan 2014. Dankjewel, Louis. De Nederlandse mannen-recurveploeg... stond bij de wereldkampioenschappen handboogschieten... in het Turkse bellek in de finale tegen Amerika. Het team bestaat uit Rick van der Ween... Chef van den Berg en Rick van den Oever... Verslaggever Matthijs Westraat, hoe is het afgelopen? Uiteindelijk teleurstellend. Nederland heeft verloren. 214 om 211 voor de Amerikanen. Dat is de uiteindelijke eindstand. Ja, het leek toch in eerste instantie de andere kant op te gaan. Want Nederland ging goed van start. Er werden hier vandaag vier rondes geschoten van zes pijlen. En de eerste twee rondes waren duidelijk voor Nederland. Ze kwamen op een maximale voorsprong van drie punten. Maar toen kwam die derde ronde... En uh, toen gingen de Amerikanen los. Die schoten alleen maar tiener. En Nederland verzaakte met name achters en negens op het bord. En dat is uh, ja, niet voldoende. En dus was de vierde ronde eigenlijk alleen nog maar een formaliteit. Uh, Nederland schoot evengoed uh, niet best in die laatste ronde. En dus was het uh, eigenlijk wel duidelijk. De Amerikanen wonnen met drie punten verschil. En uh, zijn de terechte winnaar hier in uh, Belek in Turkije. Maar goed, Nederland kan evengoed met een uh, opgeheven handvertrekken hier. Want ze wonnen in de halve finale van Zuid-Korea. En dat mag toch met recht een enorme verrassing genoemd worden. Dus uh, evengoed, uh, die zilveren medaille is, een, uh, is er één om uh, op de schouw te zetten. Dank Matthijs. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Muiden 3 kilometer file. En aan de andere kant van de hoofdstad op de A7 richting Amsterdam voor het knooppunt Zandam 4 en aansluitend op de A8 2 kilometer. De werkzaamheden op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zijn flink uitgelopen. De weg is dicht tussen Knopend en Amersfoort-Vathorst. Ze hadden om tien uur al klaar moeten zijn... maar nu blijft de weg afgesloten tot een uur of drie vanmiddag. Er zijn ook werkzaamheden in Zeeland op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. En daarom rijdt het langzaam voor de Vlakentunnel over twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De Amerikaanse, Amerikaanse commando's hebben gisteren in Libië een Al-Qaeda leider opgepakt. De Japanse premier heeft buitenlandse hulp gevraagd... om het lekkage van besmet water uit de kernreactor in Fukushima op te lossen. En maandag gaan bijna alle burgerantonaren van het Amerikaanse ministerie van Defensie weer aan het werk.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 Welkom bij deze persconferentie. En de haal nog hier over de tennis. dit is een goed stel, hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma van Max, waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Maar natuurlijk ook vooruit naar wat komen gaat. Te gast dit uur Mark Bessems, correspondent Latijns-Amerika voor de NOS. Er gaat heel wat gebeuren op dat continent, op sportgebied, Brazilië, WK, de Spelen... Hoe gaat hij dat verslaan? Na ene judoka Henk Groll in 2008 en 2012 goed voor brons op de Olympische Spelen. Maar hij had liever goud gewild, natuurlijk, en hij was er dichtbij. Vorige maand nog zilver op het WK in Rio de Janeiro. Hebt u vragen, stel ze, deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, hashtagperstribune. Het antwoordapparaat is terug. NTV-deskundige Ron van Gouw is er natuurlijk met Cassie kijken waarover, Ron. Ja, om jou en mijn aandacht vast te houden... halen tv-programma soms de raarste capriolen uit. Het levert niet altijd de beste tv op. Maar ja, als je het er maar over hebt... bij de de volgende dag. Straks in kassie kijken, tv-fratsen. Vliegende kip, Zul van der Waart. Zul, waar hang jij uit? Ik eh, ben bij Vitesse, dat speelt eh, vanmiddag om half drie tegen Feyenoord. En dan praat ik met de keeperstrainer Raimond van der Gauw. Hij heeft een mooie carrière gehad, eh, zeker bij Vitesse, maar ook bij Manchester United. Dus we praten zometeen over het keepersvak met eh, Raymond van der Gauw. En we houden u op de hoogte van de voetbalwedstrijd Ajax-Utrecht. Zo half één aftrap in de arena. En er wordt eh, gewielrent de Ronde van Lombardije. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max... Mark Bessems. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Wanneer geland? Uh, vrijdag. Vrijdagmiddag. Uit? Uh, uit, uh, uit Rio de Janeiro. Ik kwam uh, gevlogen via Rio de Janeiro. En dan ben je wel een tijdje onderweg natuurlijk. Ja, want ik moest eerst vanuit Sao Paulo, waar ik woon, naar Rio. En uh, nou ja, gelukkig kon ik nog een vlucht vinden. Uh, vervolgens moest ja. ik daar lang wachten, met die vlucht daar naartoe. En uiteindelijk kwam ik in Assen terecht. Dus dat <laughs> was een redelijke reis. <laughs> ja, ook een andere wereld, hè? Assen of Rio, neem ik aan. Ja, daar zit wel een klein verschilletje tussen, ja. ja. Dat is ja. wel... Uh, een opvallend verschil zelfs. Ja, ik moet even wel zeggen, jij bent in Assen opgegroeid? Ja, ik ben. In, mijn, mijn ouders wonen nog in Assen, dus ja. uh, daar kom ik net vandaan. Ja, ja. Zeg, en dan zeg je, kom uit Sao Paulo, wat zeggen je ouders dan? <laughs> ja. Welkom thuis, jongen. <laughs> ja, ze komen hopelijk binnenkort uh, naar Sao Paulo... Oh, ja? en dan uh, kunnen ze ook met eigen ogen zien hoe anders het daar is. Ja, nou wil ik straks uh, graag van je horen. Ik ben benieuwd hoe, hoe zeer jij je daar thuis voelt. Want je woont daar nu een jaartje ongeveer? In Sao Paulo woon ik nu uh, sinds uh, januari ongeveer. Zo kort nog maar, ja. ja. Ja, hoeveel wonen er in Assen? Uh, ik weet niet wat de laatste stand nou, is. Maar volgens zullen we zeggen 30.000, 40 40.000? Tegen... Nee, ietsje meer. meer. Volgens mij is het tegen de 60.000 okay. nu. Maar uh, ja, dan kun je... nou. Sao Paulo wonen er nu... Uh, ja, het ligt eraan wie je gelooft. Tussen de 11 en de 20 miljoen mensen. Ja, voel je dat... De... Wat we hadden vorige week op jouw stoel... Marieke de Vries, correspondent ja. NOS China. En die voelde zich wel thuis in China. Hoe is het met jou in uh, Latijns-Amerika? Ja, ik, voel me daar... ik begin me daar steeds meer thuis te voelen. Ik vind ook uh, Sao Paulo... Het is een monsterlijke stad. Het is heel groot en heel druk... En toch, het voelt nu steeds meer als thuis. En Brazilië is gewoon een hartstikke leuk land. Nou ja, want hoe groot is uh, groot in dit uh, opzicht? Ja, Sao Paulo is dus een stad waar je, nou ja, zoals ik net zei... tussen de 11 ja. en 20 miljoen mensen... je moet je voorstellen, qua inwoners is het gewoon nou ja, zo groot als Nederland. En uh, ja, als ik, uh, ik had een afspraak niet zo lang geleden... Uh, in een uh, wat armere wijk, een buitenwijk uh, aan de andere kant van de stad. En toen was ik uh, drie uur onderweg. Dat komt dan voornamelijk door files. Maar ja, er staan altijd files. Dus ja. het, is, het is echt groot. Heel groot. Ja, dan voel je niet heel erg verloren als, uh, ja, als een soort kuifje in Wonderland. Want je zit voor de NOS voor, voor een heel continent. En dan zeggen ze, Mark, uh, hoe is de situatie in Uruguay? En dan zit jij in Sao Paulo. Ja, dat ah, is, uh, ja. Dat is soms, <laughs> soms voel je wel een beetje verloren. Het was nu, uh, het afgelopen jaar eigenlijk, voelde ik me eigenlijk vooral verloren op een heel ander vlak. Meer het vlak van uh, inburgeren, zal ik maar zeggen. Je moet uh, het papierwerk allemaal in orde hebben. En dat is echt uh, een hele klus ja. geweest. Dat Geen was... voorbeeld? Nou ja, een bankrekening openen bijvoorbeeld... een bankrekening openen, dat uh, kost uh, enige tijd. Uh, uiteindelijk heeft het me, ik denk, uh, een maand of vijf, zes geduurd. Maar ja, zonder die bankrekening hm. kan je geen huis huren. Waarom duurt dat zo lang? Want als ik morgen Rabo-Ing-rekening wil hebben... dan heb ik hem geloof ik dezelfde dag wel. Ja, ik, ik weet niet hoe het is om als buitenlander in Nederland... een bankrekening te openen. Misschien is dat ook heel moeilijk, hm. dat weet ik niet. Ja, maar als buitenlander in Brazilië... Duurt het is geen half jaar. Kan ik me ook niet voorstellen. Maar uh, nou ja, in ieder geval in Brazilië is het zo dat je gaat naar een bank toe en je, je, je gaat daar alle papieren inleveren. Nou, dat, die papier moet je hebben, dat is het probleem nummer één, want alles duurt langer. En dan uh, krijg je toch niet die bankrekening, omdat er ergens uh, ja, misschien een beetje wantrouwen is. Is een buitenlander, misschien uh, gaat hij straks een creditcard aanschaffen. En dan gaat ja. hij misschien wel heel veel geld opnemen en dan up, weer terug naar Nederland. Dus het zijn dat soort uh, angsten. Mensen, er is veel wantrouwen onderling. Ja. En volgens mij was dat uh, in dit geval uh, was dat een probleem. En, maar moet je dan mensen omkopen? Of is het nee, nee, gewoon gewoon uh, vrienden maken? Dat werkt in Brazilië heel goed. Maar uh, toen noemen ze dat een uh, beetje ja, een spelletje ook. Uh, hoe je met andere mensen omgaat. En als jij dan zorgt dat je uiteindelijk ergens iemand uh, leert kennen. Bevriend raakt met iemand en dat gaat soms al in een uurtje, dan ja, kan die persoon toch nog even ja. een handtekening zetten. Ja, zeg maar hoe gaat dan een, een nuchtere uh, man uit Assen, overigens 67.153 67 inwoners, dat is ook niet niks. Actuele stand per 1 augustus <laughs> laatste laat meter. Ja, het zijn heel wat. Ja, zeker. Uh, maar goed, word je dan niet uh, geïrriteerd van. Uh, van zo'n manier van uh, opstelling ten opzichte van de klant. Ja, dus in het begin heel erg zelfs. In het begin was dat echt de dagelijkse frustratie. Denk, oh, maar jongens, ik ben nu al drie keer bij de bank geweest... Ja. en iedere keer weer een nieuw papier. En hoezo moet ik dat kopietje meenemen? Ik heb hier het origineel. Nee, maar dan moet de stempel op. Nou, nou dus, uh, ja. maar je, soms uh, gek het wendt wel. Ja, op een gegeven ja. moment heb je een soort uh, manier gevonden. En wat ik zei, uh, je, je leert gewoon dat mensen... gaan heel persoonlijk met elkaar om. Ja. Het is heel erg veel babbelen. En eigenlijk vind ik dat wel leuk... En als je, daar eenmaal hebt, als je dat eenmaal hebt geaccepteerd en als je daar meedoet... dan is het echt meestal genieten. Maar nou, tussen, tussen die privézorgers uh, door, die heel veel tijd uh, kosten... werk je dus ook en uh, doe je dit. Dit is uw leven in anderhalf minuut. Ik woon in Sao Paulo en dat is een miljoenenstad. De grootste stad van het zuidelijk halfrond. Hier is echt altijd wat te doen. Vandaag doe ik mee aan een wel heel bijzonder uitje. Ik heb bier bij me, ik heb chips bij me... Nu nog goed gezelschap. Uruguay loopt voorop in de zoektocht naar alternatieven voor de war on drugs. De oorlog tegen drugs. Die keerde aanpak van de afgelopen jaren heeft niet goed gewerkt latijns amerika discussieert nu over versoepeling van het drugsbeleid. We hebben onze correspondenten gevraagd op zoek te gaan naar zo'n succesnummer. Mark Bessems in Sao Paulo. Vertel eens, wat doet het goed in Brazilië? Ik moest denken aan een typisch Braziliaans product. Dat is een besje. Midden in het oerwoud. probeert het Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf VAR... een graantje mee te pikken van de populariteit van de açaíbes. Zo geliefd in Brazilië dat ze er liedjes over zingen. Açaí qua. We gaan naar correspondent Mark Bessems. Wat gebeurt er nu de komende dagen? Er is een week van nationale rouw afgekondigd. Aanstaande vrijdag wordt Hugo Chavez begraven. En de minister van Defensie heeft gezegd dat tot die tijd het leger en de politie in de hoogstraat van paraatheid is gebracht. Om te voorkomen dat het onrustig wordt. En hier is iedereen voor gekomen: Zonsondergang. Een topattractie in Sao Paulo. Een Nederlands bedrijf uh, in Brazilië in het oerwoud. Je moet het maar kunnen vinden waar, waar ze uithangen. Dan zit je bij uh, Chavez, de president van Venezuela... die uh, overlijdt de War on Drugs in uh, Uruguay. Ja, uh, het, het is heel wat wat je uh, te bestrijken hebt. Ja, het is gigantisch. <laughs> ja. Je moet je voorstellen, Brazilië op zich... Dat land, 200 miljoen inwoners... is vergelijkbaar in grootte met de Verenigde Staten. Het noorden en het zuiden... dat zijn twee compleet verschillende dingen. Ja. Uh, dus het is al heel lastig... om Brazilië te doorgronden. En dan hebben we nog uh, een heleboel andere landen. Ik, ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof dat het officieel... dik in de twintig zijn... Uh, uh, die onder Latijns-Amerika... Is vallen. Er nog één waar je niet geweest bent? Oh, er zijn meerdere oh, ja. waar ik niet ben geweest. Uh, Belize valt in theorie uh, onder mijn... Uh, uh, correspondentschap. Nou, ik ben er nog nooit geweest. Panama ben ik ook nog niet geweest. Nee. Uh, er zijn nog... Uh, van landen uh, die ik natuurlijk heel snel wil gaan bezoeken. Ja. Maar laten we realistisch zijn. Uh, Belize is het ook niet meteen nee. uh, heel erg interessant voor het Nederlands publiek. Maar in het verleden Panama wel, want er was de staatsgreep op staatsgreep. <laughs> ja, en het is nu een, uh, laten we zeggen, het is een beetje. Ja, het is, de politiek is rustig, maar er is economisch van alles aan de hand. Hmm. Heel veel bedrijven vestigen, daar, vestigen zich daar. Uh, en nou ja, er wordt goed geld verdiend. Ja. Dus je kunt er zeker verhalen maken. Ja. Is het lastig voor jou om tot het NOS-journaal door te dringen met jouw verhalen? Want uh, ze, ze richten zich bij de NOS heel erg natuurlijk de crisis Europa wat gebeurt er in Amerika met alle ambtenaren die niet aan het werk mogen? Ja, toen ik dus wegging, was dat ook... want ik heb tien jaar op de buitenlandredactie van de NOS gezeten... en van, ja, daar heel erg van dichtbij meegemaakt... dat het niet altijd even gemakkelijk was... Om Latijns-Amerika in het nieuws te krijgen. Maar eerlijk gezegd ben ik uh, uh, vanaf het begin omgekomen in het werk. Het was ja. hartstikke druk. Dus uh, het valt mee. Ja. <laughs> Understatement. <laughs> sprak hij, nou, sprak hij lachend. Ja, het valt mee. Want je bent freelancer. Hè? Je, ja, dat, je ja. moet dus als het ware je kost bij elkaar scharrelen. Ja, ja, maar ja. eigenlijk is de NOS ongeveer mijn enige opdrachtgever. Ja. Dat, uh, dat, dat is echt zeer tijdrovend. Dat gaat uh, al mijn energie en uh, tijd uh, aan op. Dus uh, nou ja. In theorie uh, doe ik ook andere dingen, maar ja. voorlopig heb ik daar weinig tijd voor gehad. Wat is het nieuws voor jou uh, van deze week? Want je consumeert meer dan alleen het eigen uh, ja, continent. Het, het, het nieuws uh, wat mij uh, het meest is bijgebleven deze week komt uh, uit Brazilië zelf. Oh. Uh, daar is uh, vlak voor het bezoek van de paus in juli is een meneer verdwenen. Uh, die werd door de politie uh, opgepakt, uh, naar het politiebureau uh, gebracht... en is nooit meer thuis, uh, gekomen. En uh, deze week zijn tien agenten van een plaatselijke politie... Uh, politiepost in een favela waar die man woonde, opgepakt. Zij worden ervan verdacht, of tenminste aangeklaagd... worden ervan verdacht dat ze hem hebben gemarteld, uh, uiteindelijk vermoord... en uh, doen verdwijnen. Die meneer Amarildo, die, die zaak, die heeft heel veel aandacht gekregen... en uh, illustreert ongelooflijk veel uh, nou ja, wat er mis is in Brazilië. Ja. En uh, ja, dat, dat is een aangrijpend uh, verhaal. Zeker. Had Asser maar één zo'n zaak? Nou ja, ik ben blij dat Assen dat, dat niet heeft. Dat tien agenten van de Assen politie. Ja, nee, stel Wordt je wel voor. Opge... Ja, gek hè, stel je voor. Terwijl het in Brazilië dus blijkbaar wel vaker gebeurt. Uh, 2000 uh, mensen per jaar schijnen door de politie uh, te worden uh, doodgeschoten gemiddeld. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn hele andere verhalen. Dat ja. kan je zeker niet met Assen vergelijken. Maar het, zijn, het, zijn, het is ook een heel andere, andere, wereld. andere wereld. Straks meer van je, uh, Mark Bessems. Nu een paar zaken die opvielen in het... Uh, Medianis. De kerstribune. Er is veel commotie deze week rond de sportjes, waarin de publieke omroep, kijker en luisteraar wijst op de komende bezuinigingen. Bezuinigingen, ja. Er wordt gevraagd om de petitie te ondertekenen op niet123weg.nl. Tegen de kaalslag op de publieke zenders. De VVD wilde dat uh, gestopt werd met die sportjes. Maar staatssecretaris Dekker, ook VVD, vindt die beslissing aan de omroepen zelf. Intussen leidde de discussie in alle hevigheid op.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 Maar dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld uh, de parlementstelevisie en zo. Hè? 24 uur per dag zeg maar, alle activiteiten van het parlement. Maar de grote, uh, de grote televisiekanalen ja. zijn commercieel. Toch wel. Deze week maakte Tim Overdijk bekend dat hij binnenkort stopt met de presentatie van het Radio 1-journaal. Hij zal samen met oud nu.nl-baas Wouter Baks leiding gaan geven aan NOS.nl. NOS.nl, daar gebeuren alle internetactiviteiten van de NOS. Tim was jarenlang een van de vertrouwde stemmen van Radio 1. Eerst als correspondent vanuit Washington, later Londen en nu dus tot aan dit moment presentator. Een van zijn kenmerken zijn altijd scherpe analyses. Nou ja, bijna altijd. Dan zag ik zojuist de minister van Buitenlandse Zaken, uh, weliswaar demissionair... misschien verklaart het dan enorm, maar pakkert op de wangen van premier Kutte, uh, Rutte. GELACH GELACH Dat zijn de emoties, Tim. Ja, Mark, dat kan je maar zo gebeuren live, hè? Ja, nee, dat... Uh, weet je, en voor het te me. Raad, ja, het is gra, als je een grap maakt uh, in, in de wandelgangen... voordat je het weet, zet je hem op de zender ook uh, fout. Ja, stel je voor. Nou ja, jij hebt president Lula van Brazilië. Ja, ja. gelukkig zit hij er nu meer. De, ja, het is nu een mevrouw, hè? maar daar kun je nog weinig verkeerd ja, zeggen. Ja, daar kun je zeker weinig mee uh, mis. Ja, en dan komt er nog een plekje vrij naast uh, Lucella. Het is een aardig programma, kan ik uit de eigen ervaring zeggen. Ja. Zeker. Ja, het SBS6-programma Hart van Nederland krijgt een nieuw gezicht erbij. Mirella van Marcus. Een opmerkelijke transfer. te meer omdat van Marcus al jaren een graag geziene presentatrice is bij de publieke omroep. Zo deed ze onder andere Goedemorgen Nederland, de Italiaanse Droom... en Theater Academisch Ziekenhuis en Overleven met Kanker. Sanda Schuurhof, Selma van Dijk en Evelien de Bruin... zijn al een paar andere presentatrices. Mevrouw Bessems werkt als correspondent voor rtl uh, RTL. De concurrent, klopt. Ja, hoe doen we dat thuis? Nou, dat gaat voorlopig uh, vrij soepel. Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat Latijns-Amerika, daar komt zoveel nieuws vandaan. Ja. Uh, maar het is zelden, laat ik zeggen, een, een scoop. Het, is, ja. het komt niet heel vaak voor dat NOS of RTL uit eigen onderzoek iets heeft ontdekt in, in Latijns-Amerika... De... Nee. wat hier voorpagina-nieuws is. Uh, Zo'n situatie hebben we nog niet meegemaakt. Hoe dat dan gaat, ja, geen idee. Nee, ja, zwijgen denk ik. Dat, is, dat niks anders op. Dus wij gaan om no tafel, <laughs> althans in ieder geval over de onderwerpen. Ja. Het 25-jarig bestaan van het Radio 2-programma Spijkers met Koppen... gisteren groot gevierd. Het satirisch programma, gepresenteerd door Felix Murders en Dolph Jansen... werd door tal van Nederlanders gefeliciteerd. Onder andere door een oude bekende van het programma. Wie heb ik aan de lijn? Meneer de voorzitter, gefeliciteerd. Ah, de heer Wilders. Ik had mij in het verleden enigszins ongenuanceerd uitgelaten over het programma... Ik noemde het linkse prietpraat en sprak van wanstaltig linksextremistisch kutkabaret. Ik, ik herinner mij dat niet, hoor. Goed, dan heb ik dat bij deze alsnog gezegd. Maar, maar... Vandaag is een dag van feestelijkheden en daarom feliciteer ik u van harte. De bodemloze put die u week in week uit volstort met belastinggeld... ...is dankzij u en uw kameraden een klein beetje minder bodemloos geworden. Gefeliciteerd. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Lachen ze in Brazilië ook wel eens Dan, dankzij radio of televisie? Is ja, zeker. zeker. Ja? Ja. Er is een fantastisch comedyprogramma die alleen op YouTube uitzendt. En dat is een van de grootste kanalen op YouTube op ter wereld. En het is uh, erg grappig. Mooi. Er wordt gevoetbald. Is al, ja, het is half één geweest. Zojuist de aftap, denk ik. In de arena Andy Houtkamp. Jawel. Ajax tegen FC Utrecht. Het is altijd een beladen wedstrijd. laatste zes eredivisie duels tussen. Ajax en FC Utrecht heeft Ajax niet meer gewonnen. En dus wordt het hoog tijd. Goeie week achter de rug. Eerst een goede overwinning tegen Ahead, En bijna een overwinning tegen AC Milan. Net op het laatste moment was het Mike van der Hoorn die een penalty veroorzaakte. En diezelfde Mike van der Hoorn, ex-FC Utrecht, staat in de basis. Net als Davy Klaassen bij Ajax. De wedstrijd is anderhalve minuut oud. Nog niet gescoord. Wel, Ajax uh, uh, meteen in balbezit en wil duidelijk snel een doelpunt maken... door uh, tempo op te schroeven. En nu gaat bijvoorbeeld Siem de Jong in de diepte... maar hij wordt niet aangespeeld door Denswil. Die schuift de bal nog even op zee. We hebben dus anderhalf minuut gespeeld in Amsterdam. En zo goed als volle arena. Zelfs het zonnetje is doorgebroken. Wat staat er een mooie voetbalmiddag in de weg. 0-0 de stand. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. De vliegende kip, Jules van der Wart... Je gelooft, ik ben bij uh, Vitesse. Uh, nog op papendal. Uh, over een paar uurtjes gaat uh, Vitesse spelen tegen Feyenoord. En ik zit naast Rijmond van der Gouw. Uh, keeperstrainer tegenwoordig bij uh, Vitesse. Of tegenwoordig al een uh, paar jaar weer. Maar hij is natuurlijk ook bekend van, uh, van keeper bij Vitesse. Maar Manchester United ook. Uh, vanmiddag die wedstrijd. Uh, Raimond, hoe bereidt een keeperstrainer zich voor op een wedstrijddag? Uh, ja, het, het grootste gedeelte heb je eigenlijk. Uh... De dagen ervoor gedaan. Ja, op de wedstrijddag ligt het meer aan, aan de keeper. Ja, wat ik doe is... Um, ik ga met, uh, met de wedstrijd uh, ga ik met de keepers naar buiten als warming-up. En dan uh, gaan we met z'n drieën uh, de keepers warmen. Of uh, ik doe de warming-up dan samen met, uh, met de reservekeeper. Dat doe je een uurtje van tevoren zo ongeveer, hè, denk ik. Ja, we gaan 45 minuten van tevoren gaan we naar buiten. En dan wordt, uh, wordt de keeper warm geschoten... En dan uh, zit dat gedeelte van mij erop. Dan wens ik mijn, uh, mijn keeper succes. Dan ga ik de wedstrijd bekijken vanaf de tribune. En uh, als mij dingen opvallen, dan uh, ga ik naar de kleerkamer. en uh, spreken mijn keeper daar, daarop aan als ze aanwijzingen nodig zijn. En uh, uh, ja, daarna is het voor mij wat dat betreft uh, klaar. Hoe vaak train jij die keepers in de week? Wij trainen elke dag, minimaal één keer. Wie bepaalt de training? Doe jij dat dan of doe je dat in overleg met Peter Bos? De, uh, jullie trainen? Nou, de training wordt uh, bepaald door hoofdtrainer. En uh, in de staf bij, uh, bij het voorbereiden, wordt er onderling overlegd wat we eigenlijk uh, gaan doen. En verschilt dat vaak? Nou, er zit een bepaalde structuur in en uh, die, die komt uh, elke keer terug. Maar nu is het zondagochtend. En... Ja, je bent opgestaan. Ben je dan ook zenuwachtig voor zo'n wedstrijd? Of zeg je, nou, dat heb ik al lang gehad? Nee, ik ben niet uh, zenuwachtig voor de wedstrijd. Ik kijk er wel naar uit. En uh, ja, goed, als wij het veld opgaan... Dan, uh, dan heb ik toch wel een bepaald gevoel van... Uh, nou, laten we maar een mooie wedstrijd worden. En uh, kijken of we er drie punten kunnen halen. En dat meeleven, dat doe je op de tribune. Uh, hoe hoe, hoe verhoudt zich dat tot, totdat je zelf keeper was? Ja, dat is totaal anders. Als je op het veld staat, heb je zelf invloed erop. Als je op de tribune zit, dan, uh, ja, dan is het afwachten. zie je dingen gebeuren. En dan kun je niks veranderen. Dus dat is, uh, dat is een totaal andere situatie. Uh, ja, minder leuk. Ik zou het liefst zelf uh, op het veld staan. Maar goed, uh, wat ik nu doe, dat, dat uh, vind ik ook ontzettend leuk. In twee uur gaan we even wat verder praten. Maar ja, dan moet je ook bijna het veld op. Dus we moeten dat snel doen. Maar uh, in ieder geval tot, uh, tot half twee zo'n beetje. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Remmel van der Gouw, Jules van der Wart. Mark Bessems, correspondent voor de NOS in uh, Latijns-Amerika. Mark, uh, je gaf al, uh, al even aan, ja, ik zit daar... maar waar komt jouw liefde voor Latijns-Amerika vandaan? Uh, die, uh, dan moeten we ver terug in de tijd. Ik, doe, ik deed voor het NOS Journaal uh, en daarvoor bij het ANP al uh, een paar jaar... een stuk of tien jaar, twaalf jaar misschien... Uh, het Latijns-Amerikaanse ja. nieuws... dan volg je dat uh, nogal. Dus ja, dat, dat, dat, dat ja maar is, is dat jou toevallig toegevallen? Of zat jij in Asse al in de krant te kijken... in het Nieuwsblad van het Noorden... wat over uh, Latijns-Amerika werd bericht? Uh, nee, het is eigenlijk uh, via de studie. Ik heb me heel erg in Spanje uh, verdiept. En uh, dan kom je erachter dat de Spaanstalige wereld... Uh, heel veel groter is dan alleen Spanje. En dat er allerlei uh, nou ja, interessante... culturele uitwisselingen zijn met Latijns-Amerika. Ja. En uh, toen werd ik geraakt door, uh, door dat continent. Dat vond ja. ik erg interessant. En uh, nou ja, dan ga je er een keer naartoe en dan is het ook nog allemaal, het is exotisch, het is ja. prachtig, uh, heel anders. En uh, dat is gegroeid met de jaren. Ja, en, uh, ja nou ja, zei je Spaans, maar dan zit je in een land waar Portugees wordt gesproken. Ja, dat was dan weer wat minder handig. 200 miljoen mensen om je heen die een andere taal spreken dan die ja, jij beheerst. Gelukkig lijkt Portugees wel een beetje op Spaans, ja. dus je kunt, uh, ik kon, vanaf het begin kon ik eigenlijk altijd alles wel verstaan. En inmiddels spreek ik gewoon uh, Portugees. Uh, uh, uh, helaas af en toe nog vervuild met wat Spaans. Maar uh, ja, dat, uh, het lukt. Ja. Maar het, is inderdaad, ja, het was toch handiger geweest om in een Spaans te halen <laughs> te zitten. <laughs> ja, dat komt vanzelf. Sanda Korsjes, goedemiddag. Goedemiddag. Je <laughs> Goedemorgen, Goedemorgen bij haar. Natuurlijk zes uur vroeger. Hoeveel is het? Vijf uur vroeger nu. Vijf uur. Dan, nou, Dan mag je wel aan de dag beginnen, uur. Het is zondag. Het is zondag, ja, dat dan weer wel. Ja. Uitslaapdag. Ja. ja, het is zondag inderdaad. Ja. Ja. Hoe ziet Sao Paulo er op een vroege zondagochtend uit als je naar buiten kijkt? Ja, rustig. Het is helemaal stil, Ik denk dat ik de enige van die niet wakker is. Dus. Ja. En bewaak jij nu het nieuws voor het nu uh, Mark hier zit? Uh, ja, voor RTL natuurlijk. Nou ja, stel dat er wat gebeurt. Uh, stel, uh, het kan maar zo ergens een staatsschep zijn of, uh, of een akelige natuurramp. Uh, mag jij dan, Sanda, ook voor dan de NOS? Uh, nee, nee, dan als het echt heel groot is, dan neem ik aan dat Mark ook weer deze kant op komt. Ja, ja, dan moet hij snel, uh, snel terug. Maar dan heeft al gewoon een voorsprong, hè? Met duidelijk. Er <laughs> zijn een paar uur daar. daar. Ja. Dan ben ik er eerder. <laughs> ja. Zeker, maar ja, ja, ja, Mark zit hier, die duidt het uh, gewoon hier vandaan. Dan zetten ze wel een plaatje achter, dat lijkt alsof hij uh, ja. <laughs> hoog in Sao Paulo zit. Zeg, vertellen jullie elkaar, Sanda, al voortdurend waar je mee bezig bent? Of werken jullie samen? Hoe, hoe gaat zoiets? RTL, NOS, beide correspondent, partners? Ja, bij de meeste onderwerpen is het natuurlijk heel spannend. En uh, kunnen we echt wel gewoon overleggen over wat we aan het doen zijn. En ja. elkaar ook helpen waar het nodig is. Er zit een verschil in de, in de nieuwsrubrieken uh, qua aandacht uh, voor het uh, continent? Hmm, weet ik niet. Ja, NOS is, heeft natuurlijk wel echt een uitgebreid correspondentennetwerk. Misschien iets meer aandacht voor buitenlanden, maar ik merk niet heel veel verschil. Het grootste verschil is dat Mark ook voor de radio werkt. En dat ja. heb ik er niet bij, maar... Ja, en ik denk ook dat inderdaad de NOS... Uh, uh, ja, we hebben natuurlijk sowieso veel meer uitingen uh, dan RTL. Dus ik, ik heb het gewoon veel drukker, zal ik maar zeggen. Uh, en wat bij RTL, wat mij in ieder geval opvalt... is dat uh, Sander de, wat vaker verhalen kan verkopen... die misschien niet heel erg gebonden zijn aan een bepaald, uh, bepaald moment of zo. Jawel, het moet natuurlijk wel ja, nieuws zijn. Ja. Maar het is niet zo dat zij... zij zitten iets minder scherp op bijvoorbeeld een verkiezing daar. Of uh, weet je wel, ja. daar zijn we bij de NOS toch iets, uh, iets meer mee bezig. Dat is volgens mij tot nu toe het, het grote verschil. Maar een heel groot verschil is het niet. Nee. Zit er ook een verschil, Sandra, in, in het budget dat beschikbaar is? Geld? Ik heb niet echt heel erg inzicht in het budget van RTO, moet ik zeggen. Maar oh. uh, ja, ik, ik denk het wel. Nou ja, de, de, de vraag naar onderwerpen is natuurlijk gerelateerd... aan wat er aan geld beschikbaar is. Dus jij kan aan het aantal onderwerpen dat je maakt... toch min of meer afmeten ten opzichte van Mark en OS... Uh, hoe de percentages liggen? Ja, ja alleen wat, wat Mark al zegt, de NOS heeft natuurlijk zoveel media-uitingen. Dus uiteraard is er dan een groter budget beschikbaar om alles te bedienen. Want ja, voor datzelfde budget als wat, wat bij RTL voor TV is, ja, er, bedoel, er moet wel veel meer gebeuren. Dus ja. je hebt ook nog NOS 3 natuurlijk en de ja, radio. Dus uiteraard is daar in totaal al meer budget voor. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Mag Welk verhaal ben je nu mee bezig? Wat staat in de grondverf? Ja, San, vertel eens. Vertel eens. Het is de ontbijttafel. Uh, <laughs> Wat gaat RTL straks doen? <laughs> nou, ik ben nu gewoon gaan oriënteren, maar ah, uh, ik, heb, ik heb nog niks concreet op nee, nee. tafel staan. <laughs> Diplomatiek antwoord volgens mij. Ja. Oké, okay, Sanda, dankjewel dat je even aan de lijn was. Uh, wens je een mooie, mooie week. Geniet ja. ervan. <laughs> je partner zit even ja, in ja, Nederland, ja. dus ga lekker uh, onderwerpen bedenken. Waar hoef je niks over uit te leggen en te vertellen? <laughs> Hij ziet het wel hier op televisie. Goed, dankjewel en een mooie dag daar in Sao Paulo. Dag, Sandra. <laughs> ja, zeg hem maar even. Ja, Even vriendelijk dag. Ondertussen Ajax uh, Utrecht uh, en die Ajax wilde een snelle goal, begreep ik? Ja, maar de snelle goal was bijna voor FC Utrecht. Want een enorme kans voor Cedric van der Gun. Ex-Ajax overigens. Aanvoerder van FC Utrecht ging alleen op de keeper af. En dat is weer Jasper Sillessen. Dus geen kennisvermeer in het doel bij Ajax. Maar hij schoof de bal wel langs de keeper... Cedric van der Gun. Maar ook net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. En dus bleef het 0-0. Nog geen kans gezien voor Ajax. Fischer net over na een uh, foutje in de verdediging. Met uh, de Rijk achterin. Die met keeper Ruiter even geen communicatie had. Maar Fischer schoot de bal net over. Ajax iets meer balbezit. Maar het is een gelijk opgaande wedstrijd. staat na 11 minuten spelen nog altijd 0-0 bij Ajax FC Utrecht. Mark Bessems, correspondent voor de NOS in Latijns-Amerika. Mark, uh, Brazilië krijgt het WK, het uh -huh. WK voetbal, de Olympische Spelen, twee uh -huh. jaar daarna, maar volgend jaar WK en dan is het 2016 de Spelen. Wat merk jij daar nu al van, van, uh, van die grote evenementen? Nou, heel veel. Uh, bijvoorbeeld omdat ik al een aantal malen uh, verslag heb gedaan over, nou ja, laten we zeggen, WK-gerelateerde zaken. Uh, stadions uh, die uh, niet op tijd af zijn, of uh, grote projecten die bedacht zijn voor het WK. maar... Ja, ook die op tijd af zijn, protesten. Hè, die, ja. uh, toen met de Confederations Cup in juni. Uh, toen kwam toch een heleboel onvrede naar buiten. Nou, met andere woorden, eigenlijk heel veel. Er is al ja. van alles aan de hand. Is die onvrede die toen op zich opvallend was... als Brazilianen die van voetbal houden... maar toch uh, protesteren tegen zo'n geldverslindend evenement... is die onvrede weggeëpt Of komt die weer terug als de, de, het WK voetbal nadert? Uh, nou, ik denk dat hij wel weer terugkomt. Ja. Maar ja, goed, het ging ook niet alleen over voetbal. Hè. Het, was gewoon, uh, het ging vooral over nou ja, een enorme rij klachten. Eigenlijk over alles wat er mis is uh, met Brazilië. En, en dat kwam naar buiten op het moment dat de wereldpers... Uh, ja. uh, uh, uh, uh, toch al in Brazilië was voor die Confederations Cup. Het is eigenlijk net zo plots als dat het... Uh, begon ook weer een beetje weggezakt. Maar ja, die onvrede, die is er gewoon nog. Uh, daar hoef je maar met, met een willekeurig iemand over te spreken. En dan komen er klachten over corruptie, over de hele politiek... en over de slechte openbare voorzieningen... die komen dan weer bovenborrelen. Dus ik... Ik denk, uh, uh, nou, en dat, uh, niet ja. alleen ik, dat dat straks tijdens het WK wel weer uh, naar buiten komt. Ja, ja. Maar het wordt ook een groot feest natuurlijk, dat WK. Dat, uh, ja, He? ik bedoel, als ze ergens als dat... goed in zijn, dan, dan is het dat wel. Dus ja, uh, het wordt heel interessant. Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren op sportief gebied, maar ook uh, heel erg uh, daaromheen. Uh, wordt het uh, bijzonder interessant. En die protesten ja, die kunnen natuurlijk wel ervoor zorgen dat er een wat nou ja, andere uh, sfeer omheen uh, ontstaat. Maar het zal toch uiteindelijk netto wel een heel goed feest worden. Ja. Denk, ik. denk jij dat het land wel heel erg uitkijkt naar deze twee wereldevenementen? Ja, dat is een beetje lastig, want ja, dat denk ik. Wat vindt uh, de Braziliaan? Ja, ze <laughs> zijn er maar 200 vragen. miljoen. Oh, hè. Nou, in inderdaad. Uh, maar, maar wat mij op was dat er uh, toch wel steeds meer mensen zijn... dat, dat komt misschien door die, door die protesten... die ook wel kritiek hebben. Van ja, waarom ja. moeten we weer zo'n duur stadion bouwen... Uh, terwijl er uh, in ziekenhuizen uh, te weinig doktoren rondlopen... überhaupt te weinig uh, operatiekamers zijn. Nou ja, weet je, dat soort ja. uh, klachten hoor ik wel steeds vaker. Ja. En waar haal je al dat nieuws vandaan? Want je moet dat allemaal maar weten, hè? Hoe, de, hoe daar uh, mee omgegaan wordt. En dan heb het alleen maar over één evenement... in één op zich heel groot land, maar toch... Zit ja. je dan s ochtends thuis uh, achter een bureau uh, te zoeken? Of uh, bel je dan met Hilversum als je uh, hier al een beetje... Uh, ja, een combinatie zijn. eigenlijk. Hè. We hebben natuurlijk... Uh, ik, ik zit daar in mijn eentje het nieuws te volgen... Ja. Uh, vanaf mijn uh, uh, werkkamer. Uh, en dan volg ik uh, eigenlijk gewoon... Via, de, via internet en televisie heel veel. En ik uh, heb natuurlijk rondgereisd, en wat contacten. Uh, en tegelijkertijd heb je ook altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Een fantastische redactie. Uh, die, laten we zeggen, de grotere dingen... als ik lig te slapen en, uh, of ergens zit te eten of zo... en als ik hier niet alert ben... ja dan valt het hier meestal toch uh, uiteindelijk ook op. Uh, hier in Hilversum. Dus dat is een combinatie uh, van die dingen. Ja. Uh, het is natuurlijk ook zo dat omdat het zo'n uh, groot land is... Uh, maar tegelijkertijd zo ver weg van Nederland... ja, er moet echt wel wat gebeuren, dat merk je dus ook wel... voordat, voordat we uh, in Nederland dat ook interessant vinden. Ik bedoel, wat, wat moeilijk is, is om te kiezen van... zou dit nou leuk zijn voor Nederland... of vinden ze dit helemaal niet interessant, weet je? Dat, dat, is, dat is een, een lastig. beetje lastig. Ja, ja. ja dan, dan zou je weer zeggen, heb je wel genoeg te doen daar... Nou, ja. ja, je bent wel bezig, maar ja, nou, waartoe ja, leidt het? Ja. Ja. Nee, ik heb meer dan ja, genoeg ja. te doen. Het uh, uh, mag echt niet klagen. Nee, Integendeel, bent... het, is, uh, het was het eerste halfjaar gewoon heel erg druk. Ja. En dat wordt natuurlijk alleen maar drukker naarmate die spelen en, wel, ja. en het voetbal dichterbij gaat. Uh, bij... is, is Brazilië, denk je wel, op tijd klaar voor dat voor WK voetbal? Gaat dat lukken? Uh, ik denk dat ze uiteindelijk ja. uh, op het laatste nippertje gewoon al die stadions uh, wel af hebben misschien niet helemaal precies met al die mooie uh, tiralantijntjes die je erbij had bedacht maar uiteindelijk een soort acceptabele vorm van die stadions die komt er uh, het braziliaanse elftal zal ook wel op dat moment min of meer uh, weer in vorm zijn en goed gaan maar ja het is een ander uh, concept van op tijd ja. volgens een heleboel uh, mensen hier zou het natuurlijk eigenlijk al lang af uh, moeten ja, zijn maar wij, wij zijn andere planners natuurlijk ja uh, ik denk dat er een groot ja. verschil in zit ja, ja. Ja. Maar het, het komt goed. Natuurlijk. Volgens mij komt het goed. Maar goed, helemaal ja. zeker weet je het pas ja. op het laatste moment. Ja. ben ik bang. TV-deskundige Ron Vergouwen aanzet met Kassie uh, Kijken. Capriode had hij het over op kop uh, van dit uur van de perstribune... over opmerkelijke tv-momenten van de afgelopen week. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ja, in een week waarin uh, de soap rond de impasse in de Nederlandse en Amerikaanse politiek... nog langzamer leek te gaan dan een verhaallijn in The Bolt and the Beautiful leek even de komkommertijd vroeg te vallen dit jaar. Hoe ziet Nederland eruit in 2025? Ons land wordt in ieder geval voller. Zo waarlijk helpen mij, God dan machten. Ja, de koningsmantel. Willem-Alexander zei vlak voor die inhuldiging zelf nog... hoe belangrijk het was dat die mantel echt is. Nu zijn er nieuwe bewijzen dat dat verhaal niet klopt. Maar later deze week is er dan gelukkig toch nog wat nieuws. Een fractievoorzitter die moet aftreden. En de man in de straat die zich om bepaalde zaken lekker kan opwinden. Heftige reacties op het mogelijk proefverlof voor Volkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn. Gewoon vast staan die jongen. Dat, die heeft zijn op zijn geweten. Die moet je nooit meer loslaten. De eerste straf uitzitten en daarna is proefverlof gaan doen. En niet van tevoren die proefverlof gaan geven. 93% is het daarmee oneens en vindt dus dat hij geen recht heeft op dat proefverlof. Ja, misschien makkelijk scoren. Gegarandeerd het gesprek van de dag. Maar er werden meer capriolen uitgehaald om uw aandacht vast te houden deze week. Zo leek het of sommige programma's gewoon werden gekaapt. Maandag was bijvoorbeeld iedereen in de ban van de televisiering-nominaties. En nee, niet bij de Avro, bij RTL. Zometeen meteen gaan we bekendmaken welke vijf er meteen al afvallen. En daarna gaan we schakelen met die vijf programma's aan het eind van de show... Hoe welke drie er uiteindelijk over zijn die kans maken op die ring. En dan de genomineerden. Ze zijn hier de drie genomineerden voor de gouden televisiering. RTL Late Night. Pauw en Paul Witteman werden maandag overgenomen door het radioprogramma Spijkers met Koppen. Misschien niet helemaal toevallig, ook een VARA-programma. 25 jaar Spijkers met Koppen. Nou, we kunnen uren over zeggen. praten. Ja, praat. heel gezellig, maar oh, we draaien er rol om. Ik vind het goed. Ja? Jullie hier? Uh, spijkers met Koppen. Tune. Heb spijkers met Koppen. Ja. Kom op. deze speciale aflevering net voor ons jubileum... Bij Man bij het hond hadden ze ook een stun bedacht. Omdat er gesproken wordt over mogelijk programma-onderbrekende reclames... bij de publieke omroep, werd dit oorlijke NCRV-programma... voor één keer ook onderbroken door commercials. Wat een onzin, zeg. Uit 15 jaar gezond met de brokker van Man bij het hond... Hier in dit landschap van de groente van Grietje gebeurt elk jaar een wonder. U moet de groente, echt de groente van Grietje hebben. Ja Ron, hallo, uh, we moeten de kastie kijken. Even onderbreken, er is een ingelast sterblok. Eh, uh, sorry? Jongen, start maar in hoor. Pas op, handen af van de publieke omroep. Zeg, kan dit allemaal? Is dit is toch massa. gewoon mijn zendtijd? Weg. Teken de petitie op niet123weg.nl Oké okay, Ron, dat was hem, je kunt weer verder. Dankjewel. Uh, waar hadden we hadden het over, oh ja, tv-onderbrekingen. Ja, dat zagen we deze week ook bij een bekend duo dat terugkeerde op tv. Hou u vast, Geer en Goor. Nou! <tieden> De tijd heeft niet stilgestaan bij nee. je, zie ik. <tieden> ja, en of je er nou van houdt of niet... Hun grappen en gollen werden wel hinderlijk onderbroken... door boodschappen voor een goed doel. Wat wij hopen met dit programma is dat we gewoon kunnen laten zien... dat er echt veel meer aandacht nodig is voor de ouderen in Nederland. <lacht> nou, het is wel voor de ouderen zorg, dus dat moet je ook aanspreken. Ja, het spreekt mij zeker aan. En jullie gaan ook vanmiddag het goede voorbeeld geven. Ja, hè? vrijwillig. Hè? Jullie gaan als vrijwilliger werken op de boodschappenplusbus. Nou, Gordon, vrijwillig. Ik wil die factuur die jij straks aan RTL gaat sturen nog wel eens zien. Nee, en probeer plat entertainment ook niet zo wanhopig te veranderen worden door er een goed doel aan vast te plakken. Maar goed, de chemie tussen Geer en Goor, ik moet toegeven, het is er nog steeds. Wat wil je, twee stoelen of vier stoelen? Als alleen jouw vrienden komen, hebben we er twee genoeg. Het ja, is zonde van je geld. Marktplaats ben ik wel gewend. Misschien ze daar nog een CD van jou. Klonk gemeen, Corrie. Mm -hmm. Ik ben ook heel gemeen. Ja, en tot slot dan: De wereld draait door. Daar werd ook een trucendoos opengehaald deze week om het gesprek van de dag te worden. Want maandag pleegden het concertgebouworkest daar een koep. Heel even namen ze de show van Matthijs over: Dit is De wereld draait door. Ja, meestal is een uitstapje van zo'n programma gewoon een hele slimme publiciteitstruc. Maar heel soms kan me dat niet schelen en is het echt een schot in de roos. Kastiek Keken, met Rom Vergouwen. En alles wat Ron zojuist besprak terug te kijken te luisteren op de perstribune.nl. Andy, Ajax, Utrecht. Spannende wedstrijd. Kwartwedstrijd gespeeld. 0-0 de stand. En Utrecht is zeker niet de mindere van Ajax. Heeft wat mogelijkheden en kansen gehad. En gaat ook regelmatig in de aanval. Zoals nu. met Toornstra. een van de betere mensen natuurlijk. En ook Ajax af en toe toch wel gevaarlijk. In de buurt van het doel van Robin Ruiter. Maar tot echt hele grote kansen heeft dat niet geleid. staat dus 0-0. Uh, niet uh, fantastisch. Maar het is wel heel leuk om naar te kijken. Omdat uh, Ajax toch wat problemen heeft voor het fluitje. Omdat er een hensbal is van Steve de Ridder. Uh, men had eigenlijk een beetje gehoopt hier in Amsterdam dat Ajax eroverheen zou walsen. Maar dat is zeker niet het geval. Want na 21,5 minuten spelen staat het nog altijd 0-0 bij Ajax FC Utrecht. Mark Bessems, de vraag is van Anne Steffen. Zijn er plekken in Latijns-Amerika waar je liever niet komt? Uh, ja, dat is, het, uh, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Want liever niet komen ja, als mens, zeg maar... Uh, ik, ik ben wel een paar keer in Caracas geweest in Venezuela... Uh, en dat is een stad die uh, nou, toch wel enigszins uh, gevaarlijk kan zijn. Het is niet echt een hele leuke stad om naartoe te gaan. Maar ja, journalistiek gezien is het natuurlijk wel razend interessant. Dus als journalist, als journalist kom ik daar graag. Maar uh, als toerist kan ik het niemand aanraden. En zo heb je natuurlijk heel veel plekken in Latijns-Amerika. Uh, Honduras, een van de gewelddadigste uh, landen op aarde. En de stad San Pedro Sula, uh, een van de gevaarlijkste steden op aarde. Ja, daar ga je alleen heen voor het werk, zou ik maar zeggen. Niet ja. voor het plezier. En dan nog een uiterste nood, neem ik aan. En dan. Ja, ja als... <laughs> als de nood echt is. Ja, het is natuurlijk ook heel hoog. interessant. Je wilde eigenlijk ja. ook wel een keer kijken. Tuurlijk. Maar. Ja. Ja. Naar zo zit Henk Rol, Judoka van naam en faam. Uh, net terug uit, uh, uit Brazilië, Henk? Ja, het is al vijf weken geleden. Maar ja. Uh, nou, ja. Het voelde weer als lang geleden. Maar ja. Waar zat jij? Ik zat in Rio de Janeiro. En wat vond je van die stad? Ja, fantastisch. Waarom? Waarom de stranden, hoe de, hoe de stad gelegen is tegen de bergen aan, groen, de sfeer, buitenleven, mensen vriendelijk. En ja, ik vond het ook veilig, er was veel politie op straat rondom de Copacabana, was het gewoon, dan kon je dag en nacht uh, je bewegen waar je eigenlijk wilde. En uh, ja. Ja, ik, vond, ik heb daar er erg van genoten. Maar zie je tijdens zo'n uh, toernooi om de wereldtitel ook nog wat van de stad? Echt? Ja, ik was daar een uh, kleine week van tevoren. Heb ik wel wat uh, sightseeing ja. gedaan om de tijd een beetje door te komen. En het was gewoon erg lekker weer. Dus uh, ja, en uh, het Jezusbeeld, uh, de Suikerbergen... Ja, dat waren fantastisch. Ja, Mark begint te Grimlach. dat is de ja. stad waar hij niet is gaan wonen, ja. Mark. So cool. ja. <laughs> Copacabana, je hebt echt ja. bewust voor Sao Paulo gekozen natuurlijk. Ja, ja. ja want uh, ik bedoel, uh, objectief gezien is Sao Paulo wel echt veel minder mooi dan, dan Rio ja. de Janeiro. Maar ja, tegelijkertijd is het veel groter. Uh, er gebeuren heel veel meer dingen. Uh, het is logistiek handiger. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, niet alleen de NOS, maar eigenlijk alle media. Heel veel vanuit Rio bericht. Ja. En het beeld van uh, Brazilië is vaak een beetje het beeld van Rio. En ik wilde kijken of ik dat dan vanuit São Paulo ook nou ja, het andere uh, ja. kan laten zien. Ja. Maar ja, um, om te wonen is Rio echt leuker, denk ik. Oh ja, dat, dat is er ook ingehamerd door Sergio Mendes-achtige uh, en uh, dat soort uh, muziek. Ja. Je, I go to Rio, uh, daar, oh ja. daar, moet je, daar moet je wezen. Wat ga je nu de komende dagen doen? Want je bent in Nederland correspondentendagen bij de NOS. Wat, ja. Uh, wat... Heb je ze al voorgeschoten. Ik ga ze dadelijk inchecken in Amsterdam en dan uh, begint het. Dan uh, hebben we vanaf uh, morgen tot aan het eind van de week... een vol programma met allerlei uh, cursussen... Uh, bijeenkomsten met de redactie, met de hoofdredactie. We gaan over het werk praten. Nou ja, uh, Het wordt uh, ongetwijfeld zeer uh, druk en gezellig, ja, maar ook leerzaam. Ja, hoop ja natuurlijk. Maar, maar hoe, hoe voorkom je dat de correspondent... de oogkleppenman wordt die zijn eigen continent het belangrijkste vindt... gewoon door af en toe in Nederland te zijn? Uh, dat is volgens mij wel een beetje ook ja. uh, uh, zoals we dat willen. Ja, volgens mij door contact met Nederland te houden. Ja. Uh, en en, en nou ja, een beetje te blijven hmm. volgen hoe het hier gaat. Door toch een beetje Nederlands te blijven misschien. Ja. En als je, als je zou moeten kiezen voor een gezellig gesprek met iemand uit Assen of iemand uit Rio... Nou ja, kijk, uh, <laughs> een gezellig gesprek ben ik altijd voor in. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen in Rio, uh, je vertelt het ook al even, dat zijn echte babbelaars. Ja. Je kunt gewoon, uh, je gaat ergens uh, staan wachten op de bus en je hebt een gesprek. Of, uh, uh, dat is echt hartstikke leuk aan de Carioca. Overigens, in heel Brazilië uh, kun je heel goed praten, maar Rio is dat nog weer een graadje. Aardige mensen. Super aardig. Ja. Ja, wat mij heel erg bevalt in Brazilianen zijn zo optimistisch, zo positief ingesteld. Uh, en dat, uh, ja, ja, dat is echt hier. Uh, als je nog iets om mag zeggen, dat is Heel wel goed, één, één, één probleem. Engels, Eentje. Engels. Ja. Oh, okay. ja. Heel lastig. Gaan we zo ja, over dat verder. Is waar. Henk Groen <laughs> is de gast gewoon met u. Dank dat je hier was, Mark Bessems. En een mooie week met de NOS. Dank je wel. Ergert u zich aan dat ene radio of tv-programma? Ik heb een klacht. Wilt u een pluim uitdelen? En het blijft.